De blauwe zaden Professor Marcus heeft een van de blauwe zaden uitgebroed... ...die met melden op zijn land gevonden had. Daaruit is een blauwe man gekomen, Jack de vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden... die het geheim weet van een op aarde onbekende energiebron... een winningsproces waarbij Maansteen als katalysator dient. De professor zal hierover een lezing geven op een internationale energieconferentie. In Brazilië ontdekken Matt Melden en zijn vriend Stevens intussen... dat ook hun tegenstander, de misdadige Duitse geleerde van Sommeren... Maanstenen heeft laten komen. Zou van Sommeren hen toch een stap voor zijn... Voorzichtig dan met dat licht Als ik niet met dat licht geschenen had, zouden we die parachute niet ontdekt hebben Nou en? Daar waren wel over die kist gevallen Daar staat hij. Leeg Wat had je anders gedacht? Zeg, wat is dat voor een kist? Een, een, een slecht lijkt val. Hier, U.S. Army Zie je wel uit Amerika? Zeg me maar niks Hoeveel van die kisten zijn er vanuit Amerika en niet over de hele wereld? Zeg je? Leeg, zei je toch? Ja. En dit dan? Nou ja, een paar kranten op de bodem. Eens kijken, waar komen die vandaan? Texas. Een plaatselijke krant uit Texas. Houston. Ja. Heel toevallig, hè? Houston, Texas, NASA, ruimtevaart. Dat is, is nog zomeren. wat tussen die kranten. Dat lijkt wel zand. Ja, ah, ja, ja. Ze hebben een keertje zand hier naartoe gevlogen. Laat eens kijken. Kleine kristalletjes. Zicht eens bij. Hier. Een groter stukje. Weet jij wat dat is, Stevens? Nou, maanstenen. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Maansteen, Dat zou hij daarmee moeten? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Alleen ik heb zo'n vaag idee. Wat voor idee? Dat het iets te maken heeft met die onbekende energie. Denk jij dat Von dat het probleem heeft opgelost? Niet onwaarschijnlijk. Met zijn levende of dode blauwe mandel. Dat, dat zou dus betekenen dat we te laat zijn. Dat hoeft niet. Zolang we niet weten wat er precies aan de hand is. Dus kijk of we alweer contact kunnen krijgen. Fernandes zal nog niet terug zijn. Ja, waarom niet? Het zou bijna 24 uur geleden dat hij met Frankenveld is weggevlogen. Hallo Fernandes. Hallo Fernandes. Hoor je mij over? Niets. Hallo, Fernandes. Hallo, Fernandes. Hoor je me? Hallo, Fernandes. Hallo, Fernandes. Antwoord als je me hoort. Ik zei je toch, hij zal nog niet terug zijn. Wat wou je jij... eigenlijk van hem? Misschien weten Vel en Frank iets meer van die geschiedenis van die baansteden. Van die hele evasiering. Ze hebben er eigenlijk zo weinig over verteld. Daar hebben ze ook niet bepaalde tijd voor gehad. Maar ze moeten er meer van weten. Ze hebben zo lang met Marcus en die blauwe man Jack opgetrokken. Ja, en... hebben op het ogenblik niet veel aan. We zullen het op eigen kracht moeten doen en dat wisten we van tevoren. Ja, ja, ja, ja, maar ik zou toch graag zoveel mogelijk gegevens hebben. Kan Van Sommeren die energie opwekken? En zo ja, wat wil hij daarmee doen? Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Wil hij er met één een, een of ander soort bom van maken? Of wil hij misschien met het ruimtevaartig de ruimte in om van daaruit... De enige manier om achter de antwoorden op al die vragen te komen... ...is naar binnen gaan en kijken. Als we nog op tijd ja, Waar zijn... zitten we hier nou eigenlijk precies? Uh, iets ten noorden van de blauwe ruïne. Nou, dat is onze navigatie opiekte dat geweest. Ja, wees blij? Anders zouden we dit allemaal niet gevonden hebben. Niet dat we er veel mee op Wat Wij het meest geïntegreerd is. Hoe wordt die energie vrijgemaakt? Waaruit? Waarmee? Hm, ga mee, dan zullen we van sommigen vragen of die een lezing voor je wil houden. Nee. Professor Marcus, ik ben zeer vereerd dat u hier naartoe hebt willen komen. om een lezing te houden over uw revolutionaire ideeën wat betreft energiewinning. Wat u mij daarvan vertelt in het kort, dat, dat is sensationeel, mijn waarde collega. Sensationeel. Zelfs nu het nog allemaal in het theoretische stadium is. Beste mis... Floyd, mag ik eerst even voorstellen: dit is Jack. Jack, professor Floyd. Moet ik nu een van die domme dingen zeggen die mensen altijd tegen elkaar zeggen als ze worden voorgesteld? Origineel. Heel origineel. En meneer ziet er heel origineel uit, ook mogen we dat al zeggen. Ik zie eruit zoals iedereen van mijn volk eruit ziet. <laughs> Wat een gevoel voor humor. Wie heeft er nu ooit gehoord van een volk van blauwe mensen? Mijn volk Wacht is... Wacht nou even, Jack. vind je niet op. Floyd, Jack is de initiator van de ideeën die ik je door de telefoon heb verteld. Mijn bijdrage is maar zeer gering geweest. En het is niet helemaal waar dat we nog maar in het experimentele stadium zijn. De energie waar ik het straks over zal hebben, is al gebruikt. Al gebruikt? E en je hebt je experiment voor iedereen verborgen ik gehad? Ik heb helemaal geen experimenten gedaan. De energie is gebruikt in de praktijk. En wel 300 miljoen jaar geleden. Oh, ik geloof dat je niet helemaal serieus bent, beste Marcus. 300 miljoen jaar geleden? Een <laughs> kapitalengrap. 300 miljoen jaar geleden. En Jack hier is in staat om je de bewijzen te leveren. Het gaat alleen om een stof die als katalysator moet dienen en die te vinden is in maanstenen. Nee, ik moet aannemen dat dit allemaal op een grote grap is, Marcus. Ik zal maar niet te snel zijn met je conclusies, Floyd. We zijn bereid om vanavond voor de deelnemers van het congres een demonstratie te geven als we de faciliteiten kunnen krijgen die we nodig hebben. Als jij werkelijk een goedkoop soort energie zou kunnen leveren... dan is het misschien maar beter je vinding voor je te houden... in plaats van er op een of ander internationaal congres een lezing over te gaan geven. Je, je zou je uitvinding duur kunnen verkopen aan de een of andere regering... Eerst verwijt je me dat ik mijn experimenten onder me hou, en nu verwijt je me dat ik ze wereldkundig wil maken. Ja, ik had werkelijk niet gedacht dat het ergens is, waarde collega... Ik had gedacht dat je op de een of andere theoretische manier... Het is me ernst, Floyd. En het is me ook ernst met het wereldkundig maken. Juist op een internationale conferentie. Ik wil niet dat één regering of één land de beschikking krijgt over goedkoop energie. De hele wereld moet ervan kunnen profiteren. Wat een altruïsme. Maar een kwestie van nadenken, waarde collega. Wie energie heeft, heeft macht. En macht frustreert. En wie frustratie zou leiden tot oorlog, dood, verderf, honger, onderdrukking... Er is al oorlog genoeg geweest op deze planeet. Zegt u dat wel, meneer? Heb je een goede plaats voor ons ingeruimd? Uh, het was niet makkelijk, omdat alles al georganiseerd was... ...maar ik heb toch het beste uur kunnen krijgen wat er te denken is. Uh, het laatste uur voor het middag Prima. Maar je wilt toch niet zeggen dat je dit uh, komische wezen wilt meenemen? Professor oh, Floyd! Jack houdt er niet van om een komisch wezen genoemd te worden, of een monster, of wat dan ook. Ja, maar wat zullen de deelnemers er dan wel van denken? In ieder geval dat je hier zeer onwetenschappelijk te werk gaat, maar waarde. Waarom onwetenschappelijk? Doe je te baseren op uitspraken, beweringen van een wezen waarvan het bestaan nog niet eens is. Jack is anders het levende bewijs van zijn bestaan. Ik begrijp het bezwaar van de professor. Hij denkt dat niemand u serieus zal nemen als ik met mijn uiterlijk in de buurt ben. Net zo min als hij zelf. Pa -pa Pardon, uh, dat heb ik niet gezegd. Ik heb het anders duidelijk gehoord. Tijdens mijn korte verblijf hier heb ik gemerkt dat het een gewoonte van mensen is om dingen te zeggen en ze direct daarna weer te ontkennen. Dat, dat is impertinent. En als ze zich dan betrapt voelen, worden ze kwaad. Zullen we maar weer gaan, Jack? Nee, ik wil u helpen in uw vredesplan. Nu hebt u de gelegenheid, grijpt u die dan ook aan? Wat mij zelf betreft... Nee, jij gaat mee als ik die lezing hou. Ik wil niet de hele zaak als mijn uitvinding presenteren... terwijl jij je achteraf houdt. Dat is ook niet nodig. Ik zal meegaan. Maar anders. Anders? Anders? Hoe... Ja, ik wilde je? daar net zeggen... Ik kan me voorstellen dat mensen van uw volk, van uw ras... schrikken van mijn uiterlijk. Maar ik kan me net als mensen van uw volk... anders voordoen dan ik ben. Zo, bijvoorbeeld. Wat? Maar, wat? Maar, maar hoe kan dat, Jack? Je ziet er nu helemaal normaal uit, net als de eerste de beste Amerikaan. Ja, dat is heel onwetenschappelijk. Een dergelijke metamorfose heb ik van mijn leven nog niet gezien. Geen metamorfose, professor. Ik ben nog steeds dezelfde die ik steeds ben geweest. Ik doe me alleen anders voor. Dat wil zeggen dat ik me voordoe als een doodgewone Amerikaan. Aan mij is niets veranderd. Ik beïnvloed alleen uw perceptievermogen. Maar... In raar? mijn korte verblijf hier op aarde heb ik gemerkt... dat ook mensen van uw volk zich meestal anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Maar dat toch wel op een ander vlak? Een kwestie van verschuiving. Een detail. In ieder geval kunt u zich nu aan de vergadering presenteren. Dat wil zeggen... nu ik me anders voordoe, word ik geaccepteerd. Jack heeft gelijk, Floyd. Jack heeft altijd gelijk. En nu moeten we ons voorbereiden op onze toespraak. dan heb ik nu de eer bij u te introduceren een spreker die zich pas op het laatste moment heeft aangemeld voor dit symposium. Maar het onderwerp dat hij wil behandelen leek ons dermate belangrijk dat wij voor hem een plaats hebben ingeruimd tussen de andere sprekers. Hij heeft ook op andere terreinen zijn sporen verdiend en het zal u misschien verwonderen dat hier een archeoloog komt praten over een ander onderwerp dan minerale grondstoffen. Maar luistert u naar zijn onthullingen. Ik weet zeker dat hij u niet teleur zal stellen. Ik heb de eer u aan te kondigen, professor Marcus en zijn assistent. Dank u, dames en heren. Het is te danken aan een toevallige vondst, waarvan de details in dit betoog niet ter zake doen... ...dat wij op het spoor zijn gekomen van een manier van energiewinning die tot nu toe hier op aarde onbekend was. Het gaat om een vorm van kernsplitsing waarvoor geen grondstoffen worden gebruikt als verrijkt uranium of zware waterstoffen. Integendeel, voor dit proces kunnen grondstoffen gebruikt worden... ...van willekeurig welke moleculaire samenstelling. Het zal in de toekomst mogelijk zijn ongelimiteerde hoeveelheden energie te winnen uit bijvoorbeeld water. Mijn assistent en ik zullen vanavond voor de hier aanwezigen een demonstratie geven. Op dit moment zullen we daarbij gebruik maken van een bestaande kernreactor... ...maar in de toekomst... ...zullen we in staat zijn reactors te bouwen die veel kleiner zijn, dus veel minder geld kosten... ...die ongevaarlijk zijn omdat er niet meer de kans bestaat op radioactieve lekkage... ...en die milieuvriendelijk zijn omdat er praktisch geen koelwater gebruikt wordt. Over de aard van het proces wil ik hier op dit ogenblik niet verder ingaan... Het gaat om de katalysator die gevonden wordt in een combinatie van elementen die voorkomen in maanstof. Ik wil hier alleen maar zeggen dat het hier een procedé betreft dat met succes is toegepast door bewoners van een andere planeet en wel in de voor ons duizelingwekkende maar relatief gezien niet zo lange tijdspannen van 300 miljoen jaar. Jack, de man hier naast mij, die u is aangekondigd als mijn assistent, is in werkelijkheid een vertegenwoordiger van die levensvorm. Jack, laat je zien in je ware gedaante. Ik heb het je wel gezegd, Marcus. Je hebt heel wat emoties losgemaakt. Ze zullen wel anders praten als ze vanavond de demonstratie zien. Wil je dat toch laten doorgaan? Je hebt gehoord hoe sceptisch de mensen er tegenover staan. Vanavond zullen ze wel anders praten. Deskundigen hebben vaak nog meer weerstanden tegen nieuwe ideeën dan leken. Nou, eens kijken. Wat hebben we nodig voor onze demonstratie? Een kernreactor. Het is wel een beetje primitief en grof werken, maar met een paar veranderingen zal het wel gaan. Goed, Een kernreactor. Is er hier ergens een in de buurt? Ja, ik heb er al over opgebeld. We kunnen vanavond onze demonstratie geven. Hij staat tot onze beschikking. Floyd, Dat betekent, je gelooft in ons plan? Ik weet niet. Ik kan het haast niet geloven. Maar je bent eerlijk. Dat geloof ik in ieder geval. En daarom vind ik dat je je kans moet hebben. Het is van belang voor de hele wereld. En wat nog meer, Jack? Het reactorvat moet leeg zijn. Dat gevaarlijke uranium moet eruit. Kan daarvoor gezorgd worden? Op zo'n korte termijn? Nou, ik zal mijn best doen. Ik zal niet kunnen werken met een vloeistof. De reactor is ingesteld op vaste stof. Wat is goedkoop? IJzer? Ja. Mooi. Dan moet ik ijzeren staven hebben van dezelfde grootte als de staven uranium. En de koelvloeistof? In jullie primitieve machines gaat een groot deel van de energie verloren in de koelvloeistof. Nee, koelvloeistof is niet nodig. Dat is een van de veranderingen die ik voor vanavond nog zal moeten aanbrengen. Als jullie dat allemaal nog doen willen voor de demonstratie, dan zullen jullie moeten opschrijven. Maar het belangrijkste hebben we nog niet gehad. Maansteen, hoe komen we daaraan? Oh, ja. Uh, daar heb ik zo gauw niet aan gedacht. Wat? En daar berusten vele principes juist op. Als we geen maansteen hebben, kunnen we... Uh, NASA? Nee, nee, nee. Die zullen niet zo scheutig zijn. Daar is net één gebroken. Er schijnt een hele kist maanmonsters verdwenen te zijn. Wat zeg je? Ja, heeft aan alle kranten gestaan. Niet gelezen. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of het is een krankzinnige coïncidentie. Maar wie heeft er al een kist maanmonsters mee? Of Van Sommeren zit erachter. Van Sommeren? Dat leg ik er nog wel eens uit. Het is nu van nog groter belang dat onze experimenten slagen. Is de pers uitgenodigd voor vanavond? Ja, ja. Alleen nog de maansteen. Professor... Toen u mij de jongste geschiedenis hebt bijgebracht... de maanvluchten die in de tijd zijn gemaakt... heeft toen niet ongeveer ieder staatshoofd een stuk maansteen cadeau gekregen. Misschien zouden we van een van hen een stuk kunnen lenen. Een schitterend idee. Jack met zijn superintelligentie weet overal raad op. Zou dat lukken, Floyd? Nee, ik weet niet of je dat zonder concessies Laat gedaan hebt. Laten we desnoods maar stelen. Concessies worden er niet gedaan en we moeten die maansteen hebben. Vanavond. Klaar, Jack? De veranderingen zijn aangebracht. Als we vanavond de bewijs kunnen leveren. Natuurlijk, maar eerst de, de maanstenen. Slooit, de mensen staan al allemaal op de tribune. Hij had al een terug moeten zijn. Zolang we de maanstenen niet hebben, kan ik de reactie niet Verkomt op gang brengen. Komt hij dan toch niet al die mensen de pech? Nee, ik heb een stuk. Ik heb een stuk. Eén stuk. Is dat genoeg, denk je? Godzijdank, ik dacht dat je niet meer terug zou komen. Genoeg, Jack. Precies genoeg. En van de goede samenstelling. We kunnen beginnen. Gevonden. Gevonden. Ja, het bureau voor de president. ...ze papier. Nou, we mogen hier wel spreken van een wetenschappelijke vondst. Kunnen we beginnen? Ja. Graag, de mensen zijn ongeduldig. Ja. Uh, dames en heren. U zult nu getuige zijn van de demonstratie... ...die we u vanmiddag beloofd hebben. Jack zal met behulp van de elementen... ...die zich in deze maansteen bevinden... ...het proces op gang brengen. U ziet hier twee gewone staven ijzer... ...die we vanavond voor onze demonstratie zullen gebruiken. Laat ze maar zakken. Vervolgens ziet u hoe deze cilinder in het reactorvat wordt neergelaten. Hierin bevindt zich maanstof, een combinatie van elementen die het proces op gang zullen brengen. Op deze meters hier zult u de energieafgifte kunnen aflezen en hier de omzetting van de energie in elektrische stroom gemeten in megavolt. Klaar? Ja. Dan zetten we nu de reactie in gang. werkt? Natuurlijk werkt het. We zullen geen optimaal rendement krijgen, maar werken doet het wel. Gefeliciteerd, collega, gefeliciteerd. Ik wist het wel, ik heb altijd alle vertrouwen gehad in het. Wat, wat, wat, wat, wat is Gaat de reactie niet een beetje te snel, Jack? Ik heb weinig tijd gehad om de verhoudingen te bepalen. Kijk, is die minkers Er Ze staan nu al op het maximum. Die ene staat al in het rood. Jack, Jack doet iets. Geen optimaal rendement, noemt die dat. Ja, het is mogelijk dat de reactie uit de hand loopt. Doe iets, Jack. Verzin iets. Ik ben bang dat ik de reactie niet meer kan stoppen, professor.